Ik was sowieso al niet goed wakker geworden, want ik had namelijk niet zo'n goede droom. Er was een soort van storm op zee en de zee was helemaal zwart. En papa was op een eiland. En toen zaten we eigenlijk gewoon te ontbijten. En toen zei mijn moeder van, hoe zou het eigenlijk met papa gaan? En toen zei ik, papa gaat dood. De vierjarige Boris zit met zijn moeder, broertje en zusje aan het ontbijt in Zuidhoorn. Een klein plaatsje in Groningen. Op datzelfde moment ligt zijn vader bij Terschelling in zee. Hij is die ochtend gaan zwemmen en het lukt hem niet meer om terug bij de kant te komen. Als je je voorstelt dat je hoofd boven het water uitkomt en dat de golven om je heen 2,5 meter zijn. En dat steeds verandert. En je komt ook niet verder vooruit en er komt ook niemand bij je. Ik ging alleen maar spelen in de golven. Het moest leuk worden. En dat het dan een keer zo omslaat en dat je in gevaar bent... Dit is Sterk Water, een podcast met verhalen van Ter Schelling. Aflevering 4, De Drenkeling. Ik was op Ter Schelling voor een cursus, een cursus voor mijn werk. Dit is Jelle, de vader van Boris. Een grote, sterke, maar ook wat zware man. Acht jaar geleden was hij op het eiland om door een cursus te ontdekken waar zijn kracht ligt. Als hij s'avonds met zijn medecursisten aan het diner zit... Vertelt de docent dat hij vandaag is gaan zwemmen. En toen dachten wij, dat is ook leuk, je bent op een eiland, laten we ook maar gaan zwemmen. Maar laten we dat dan wel morgenochtend doen voor het ontbijt. Want na die cursus, dan ben je moe en dan wil je eigenlijk misschien nog even rustig wandelen, maar niet meer helemaal naar zee toe. Dus pas op tijd naar bed en uh, ik geloof dat 7 Zonder we zeven uur. Tom naast stond bed en zat op de fiets. Pas toen we uh, over de duinen heen waren, toen zag je hoe, hoe wild die zee eigenlijk was. En daar werd ons enthousiasme alleen maar groter van. We dachten, ja, kijk nou, we hebben ook nog hoge golven. Dat is helemaal mooi. Met twee andere cursisten duikt Jelle de zee in. Geen zwembroek meer, dus ik ging gewoon in mijn boksshort. Ik denk, maak het uit, het is allemaal prima. En, uh, en we renden de zee in. Nou, alleen maar leuk. Het was echt alleen maar uh, jonge honden die in de grote golven duiken. Geen idee van gevaar. Uh, ik zag op een gegeven moment wel dat... Een van die, die man van, van die andere twee, die, die liep al terug. En ik was op ongeveer dezelfde breedte als die, als die vrouw. En ik zei, ik heb geen grond onder mijn voeten. En toen zei zij ze, nou ik hier nog wel, maar ik ga wel zo terug, want ik heb best wel koud. En dat was op het moment dat ik dacht, ja, nou ik pak nog even drie golven en dan kom ik ook. En drie worden dan vijf of zes. En toen draaide ik om en toen dacht ik, oh ik ben best wel heel ver eigenlijk uit de kust. Veel verder dan ik dacht. Maar tegelijkertijd ook het idee het zijn hele grote golven. Dus als ik nou gewoon ga zwemmen, en dan ben ik er zo. Ik kan zwemmen. Ik heb ontzettend veel gezwommen vroeger. Dus uh, mijn conditie is goed. Ik denk, nou dat, dat lukt wel. Dus ik begon met zwemmen en na een tijdje uh, kijk je dan van nou, hoe ver ben ik eigenlijk? Ik schiet het dan een beetje op. Ik dacht, dat lijkt eigenlijk net zo ver. Ik dacht, dan moet ik wel wat slimmer aanpakken. Ik moet even een oriëntatiepunt kiezen. Dus ik neem een duintop. En dan weet ik, dat is ongeveer nu zo groot. En nu ga ik zwemmen. En dan kijk ik over een tijdje wel weer. Na een, na een tijdje kijk je. Maar wel vanuit het idee, eigenlijk is die duintop nog steeds net zo ver weg. Jelle komt maar niet dichter bij de kust. En probeert de mensen op de kant te waarschuwen. Dus ik heb me... Wat opgewerkt uit het water, om maar te zwaaien naar die twee stipjes op het strand, mijn medicusiste. En gedacht, nou, ik hoop maar dat ze het zien. En dan moet je toch ook weer zwemmen. Maar de mensen op de kant zien Jelle niet en raken steeds meer in paniek. Ze houden een jeep aan die op het strand rijdt en de bestuurder waarschuwt de kustwacht. Jelle probeert haaks op de stroming te zwemmen. Pas dan voelt hij hoe hard eraan aan wordt getrokken. Hij zit in een mui. Een sterke stroming die ontstaat tussen zandbanken die voor de kust liggen. Het beste is om je te laten meeslepen. Hoe onveilig het ook voelt. Op een gegeven moment kom je vanzelf uit de stroom. Terugzwemmen naar de kust, dat lukt niet. Want je raakt uitgeput. Dan ziet Jelle de reddingsmaatschappij het strand oprijden... En met een boot het water in komen. Dan is nog de eerste gedachte, oh die gaan echt boos zijn. Want die moet echt vroeg op op zaterdagochtend nu. Die zijn echt niet blij met zo'n stomme toerist. Maar ze kunnen Jelle niet vinden. Ja, Die mannen deden echt hun best, maar die kwamen met de boot verticaal het water uit. Dus ze moesten zich ook heel erg vastpakken om die golven maar te kunnen bedwingen. En dan moet je steeds weer zwemmen. Dus dan krijg je het besef van, oh straks is er hulp en dan haal ik het alsnog niet. Ik heb één keer heel hard geroepen dat ik niet dood wilde. En um, je beseft direct dat dat een luxe is die je niet hebt om je paniek te raken. Het komt niet aan. want Met al die golven om je heen, dat maakt ook best wel lawaai. Dus je weet ook, dat geluid dat haalt de kant gewoon niet. En naar wie roep ik het nu eigenlijk? Dan heb je op een gegeven moment wel het besef van, ja maar ik heb mijn kinderen helemaal niet gesproken, ik heb mijn vrouw niet gesproken. Jelle is in levensgevaar. Zijn lichaamstemperatuur is gedaald naar 32 graden. De kritieke ondergrens van onderkoeling. Zijn hartslag en ademhaling zijn ernstig gedaald. Jelle raakt uitgeput en besluit om heel even te gaan slapen. Dus ik heb een arm gestrekt en daar mijn hoofd nog opgelegd. En Ik weet dat ik een grote golf zag komen, van linksachter, en ik dacht, nee Jelle, je moet zwemmen, je moet zwemmen, blijven zwemmen. De tweede reddingsboot die dan komt aanvaren, ziet Jelle liggen. Die is intussen zo verheen dat hij opkijkt en verder zwemt. Dat was wel een heel raar moment. Dit is Henk Spanjer, schipper van de reddingsboot. Hij geeft les op de zeevaartschool en werkt al 17 jaar als vrijwilliger bij de reddingsmaatschappij. 24 uur per dag, 7 dagen per week, draagt hij een pieper om direct in actie te kunnen komen. Zo ook deze ochtend. Ik kijk op het display en er staat op zwemmen. Bij een zwemmen weet je gewoon dat iedere seconde telt. Je moet gewoon zo snel mogelijk naar het station, zo snel mogelijk te plaatsen zijn. En dat gebeurt ook. De boot komt ernaast varen. Hij kijkt ons aan en gaat gewoon door met zwemmen. Alsof hij niet in de gaten heeft dat wij er zijn om hem te redden. Pas als de boot heel dichtbij hem is, beseft Jelle dat deze boot er voor hem is. Hij pakt de hand van een van de redders die hem aan boord trekt. Binnen enkele seconden weten ze Jelle naar de kant te brengen. Die boot die vliegt gewoon de strand op. Um, en dan ben je in de ambulance, de deuren gaan dicht. Ik had niet eens dankjewel kunnen zeggen. In de ambulance knapt Jelle al snel op. Daarom hoeft hij niet mee met de traumahelikopter die inmiddels is gearriveerd. Jelle heeft het gered door zijn goede conditie en zijn vetlaag, waardoor hij goed geïsoleerd is gebleven. De zuster in de ambulance noemt hem zelfs een ideale drenkeling. Als Jelle een uur later is bijgekomen, belt hij naar huis en krijgt zijn zoontje Boris aan de lijn. Niemand had hem nog verteld wat er was gebeurd. En toen zei hij eigenlijk niks tegen mij van, uh, het waren een hele hoge golf hè papa. Ze dus ik denk dat er veel bijzonders aan de hand ja. De droom van Boris bleek bijna waarheid te zijn geworden. En hij was bijna echt zijn papa kwijtgeraakt. Jelle wil het liefst zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw en kinderen. Maar om deze heftige gebeurtenis te verwerken... besluit hij toch nog een nachtje op Terschelling te blijven. Nou, ik moet vandaag twee dingen doen. Ik wil nog terug naar het strand. En ik wil naar het ringstation, want ik moet een dankjewel zeggen... Samen met alle andere cursisten gaat Jelle naar het strand toe. Naar de plek waar hij die ochtend uit zee is getrokken. En het was supermooi weer geworden. De zee was helemaal vlak. Er waren mensen aan het spelen. Ik liep op het strand en ik dacht, hoe kan dat? Hoe kunnen jullie hier spelen? Want weet je niet wat hier gebeurd is? Maar natuurlijk weet je niet wat daarna gebeurd is, want alle sporen daarvan zijn al weg. Jelle gaat met zijn voeten in het water staan en maakt een buiging. Je moet letterlijk even het hoofd buigen. Je moet erkennen dat er dingen zijn die groter zijn dan ik. En waar je dan precies voor buigt, ja. Ik geloof niet dat de zee een soort entiteit is die een geest heeft. Maar ik geloof wel dat er in ieder geval hogere machten een soort rol hebben gespeeld in de les van die dag. Die dag stond de zee, zeg maar, symbool voor datgene wat groter is dan ik. Maar in het leven kan dat ook ziekte of wat dan ook zijn. Wat je dan nou ook maar tegenkomt, of welke tegenslag. Na de buiging gaat Jelle met Koen, waarmee hij die ochtend is gaan zwemmen, naar het reddingsstation. We kwamen aan, zonder auto's. En ik tegen Koen zei, ik hoop dat ze me herkennen. Ik heb nu een kleren en een bril. en nou, Ik heb geen idee. En toen kwam er een hoofd. De deur ging open. Er kwam zo'n hoofd om de hoek. En zei, dat ziet er beter uit dan vanochtend. Hè? Ik dacht, oké. Okay, nou, ze herkennen me en ze zijn niet heel boos. Dat is ook heel goed. En, um, en toen kwamen we binnen. En toen bleek dat zij ook wel een, voor hun hele heftige dag hadden gehad. Want later die ochtend moesten ze nog een keer uitrukken. Ik sta op het voetbalveld bij een voetbalwedstrijd van mijn, van mijn dochter. En de pieper gaat. En ik kijk op display zwemmer. Ik denk, nou dat kan helemaal niet. Zo vaak gebeurt dat niet. En zeker niet twee op één dag. Opnieuw snelt Henk naar het reddingstation. Als ze aankomen bij het strand is de drenkeling, een vrouw, al uit zee gehaald. Ze reanimeren haar en geven hartmassage. Maar te vergeefs. Verslagen keren de redders terug naar het reddingsstation. Je bent gewoon, uh, ja, misschien eigenlijk ook wel een beetje opgefokt boos door dat het niet gelukt is. En het maakte eigenlijk die dag helemaal een beetje uh, vreemd, want ochtends uh, heb je als team succes. Je haalt iemand uit het water die uh, het eigenlijk uh, misschien al heeft opgegeven. En ja, smiddags middags dan loopt het, uh, loopt het anders, dan zit het tegen en dan lukt het niet. Terug op het station praten de redders na over de dag met Jelle erbij. En dan hoor je ook van hun kant wat er gebeurd is en, en hoe dichtbij je bij een einde eigenlijk bent. Ja, hoe dunne lijn is tussen er niet zijn en er wel zijn. Met hetzelfde eiland, hetzelfde Noordzee, ja. en op dezelfde dag en je, bijna op dezelfde plek, het scheelt een paar kilometer. Het was veel later ook het besef dat het met helemaal niks te maken heeft, dat, het niet met ge, ja, dat je niet in ieder geval aan kan geven waar het mee te maken heeft, je hebt het niet verdiend, je hebt het niet, weer beide kanten niet, je hebt je geluk niet verdiend, maar je ongeluk ook niet, je, het overkomt je gewoon echt.